Nog veel meer natuurlijk. Nou, dit is wel in ieder geval uh, voor de start al een gigantisch bedrag. Um, wat doet jullie stichting precies? Nou, Stichting US-Syndroom uh, is een stichting die uh, ja, hoofdzaak, of tenminste, in de eerste lijn uh, uh, zeg dat, wetenschappelijk onderzoek financiert. Naar behandeling om het proces van dood en blind worden door het US-syndroom te stoppen. Mensen met usher syndroom het is een hele zeldzame uh, aandoening, zeldzame ziekte. Er zijn ongeveer duizend gevallen echt uh, in Nederland. En uh, nou, we hebben eigenlijk allemaal te maken met uh, gehoor- en zichtverlies. En en, ja, uh, uh, uh, vertel rustig verder, want ik, uh, ik, ik zit daarna te luisteren. En inderdaad, zoals je zegt, de, het X-syndroom is, is zeer onderbelicht. Weinig mensen weten ervan.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 Ja, toch ergens naar een behandeling toe te komen. Kijk, uh, voor het doof uh, worden, nee, bij het volledige gehoorverlies zijn er inmiddels wel al cochleaire implantaten. Het is het, uh, het gehoor ontvangen. Nee, nee. Dus, maar voor het zicht, daar is nog niks uh, aan te doen. En we zijn wel redelijk ver al met de onderzoeken, met het wetenschappelijk onderzoek. Dus, maar ja, ja. daar is natuurlijk heel veel geld van, omdat er zo weinig uh, gevallen zijn. Ja.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 Ons uh, uh, netwerk ik, ik. heb zelf dan ook Usse-syndroom. We zijn ook wel vanuit onszelf heel erg uh, bezig... om ons zichtbaar en kenbaar te maken. Ja, ook. Dus ook. On... Ja, ga je gang. Dus ook uh, in de media... Uh, bijvoorbeeld de of Cossé is een Haarlemse. Die zit ook uh, in het groepje voor de organisatie van, uh, van de particularen. Een aantal jaren geleden is zij uh, gevolgd door een uh, documentairemaker...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 Ja. Dus Us usher syndroom.nl En hoe schrijf je Upster? Usher. Usher? Ja? U-S-H-E-R Syndroom. Usher Syndroom, oké, okay, nou dat is uh, duidelijk. Uh, ik wens jullie heel veel succes om, om geld binnen te halen bij de circuieren. Dankjewel. En het is alweer twee jaar geleden dat de circuieren was, dus het is wel een, ah. een, een, een topper van de eerste orde.